De politie heeft 40 klimaatactivisten opgepakt... die de ingang van het ABN AMRO-kantoor op de Amsterdamse Zuidas blokkeerden. Een aantal van hen hadden zich vastgelijmd voor de deur van het gebouw. Inmiddels voeren betogers van Extinction Rebellion ook actie voor... en in het pand van energieleverancier Vattenfall bij de Johan Cruijff Arena. Ruim 9000 mensen die zaten te appen of bellen op de fiets hebben in juli en augustus een boete gekregen. Het waren de eerste twee maanden dat het nieuwe appverbod van kracht was. De politie vindt 9000 boetes veel. Het laat zien dat mensen zich in het verkeer laten afleiden. Bastian Schweinsteiger heeft zijn voetballoopbaan beëindigd. De 35-jarige middenvelder vierde zijn grootste succes in 2014... toen hij met Duitsland wereldkampioen werd. Een jaar eerder won hij met Bayern München de Champions, Champions League. Schweinsteiger speelde zondag tegen Orlando City zijn laatste duel... in dienst van zijn club Chicago Fire. Het weer, vanavond trekken buien met kans op onweer en zware windstoten over. Vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen wat zon, ook buien, veel wind en maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staan nog 22 files. De meeste leveren slechts 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A9 van uh, Alkmaar naar Diemen. Tussen Batuverdorp en het AMC 9 kilometer en een kwartier vertraging. En de N200 van Amsterdam naar Haarlem. Daar staat tussen de A10 en Halfweg 3 kilometer en heb je ook een kwartier extra nodig. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 With one, if not, Damn. shame on me. It's gonna me. be a long, long summer. And this is going out to my people in the hood. It's gonna be a lot, a lot of drama. Whatever you do. Urban light, like hip hop, smooth grooves. Bringing the jam back to the dam. This is dance radio. Life's not too great or I'm just doing fine Don't walk from the head held too high But truth is, I'm loving life Truth is, I'm loving life See shades of gray to you You brought a rainbow my way My heart has a new gun